Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft zes jongens opgepakt voor de zware mishandeling op station Amsterdam Belmer Arena afgelopen vrijdagavond. Een heftig filmpje daarvan ging rond op sociale media, zei de politie eerder. Op die beelden is te zien dat een nog onbekende man wordt geslagen, geschopt, onder andere tegen zijn hoofd en zelfs op het spoor geduwd. Afgelopen dagen heeft de politie de zaak onderzocht, onder meer door camerabeelden te bekijken. En de zes verdachten die zijn opgepakt zijn tussen de 15 en 17 jaar en komen uit Amsterdam, Amstelveen en Lelystad. Het slachtoffer is nog niet gevonden. De politie hoopt dat hij zich meldt. Tweede Kamerlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren... stopt tijdelijk met haar werk vanwege haar gezondheid. Ze had vorig jaar een infectie die ze opliep door een vleesetende bacterie. Ze werd levensbedreigend ziek, schrijft ze op Twitter. Ze is goed hersteld dat de politica haar werk nu neerlegt... komt door werkomstandigheden, schrijft ze. Een collega neemt het werk van haar over. Boerenactiegroep Farmers Defence Force krijgt een Belgische tak. Die wordt helemaal betaald uit het Nederlandse geldpotje. De eerste actie staat al gepland. Op 27 mei willen ze protesteren tegen de gemaakte stikstofplannen van de Belgische regering. Morgen is het moment van de waarheid voor Mia Nikolai en Dion Cooper. Dan staan ze in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. In de zaal zitten ook veel Oekraïense vluchtelingen. De organisatie heeft 3.000 kaartjes voor hen gereserveerd. Daar zijn ze blij mee, want het songfestival is erg populair in Oekraïne. Van soldaten aan het front tot mensen in de schuilkelders. The Ukrainians love Eurovision, so um, it's like the Super Bowl of music competitions in Ukraine. So everybody watches het. Last year there were videos of like soldiers we het op de frontlijn en mensen konden in boemselters. En het feit dat we deze contest hier in het UK kunnen hebben, dat is ongelooflijk. We zijn heel erg Dankbaar zijn ze dus ook dat Engeland het wil organiseren. Mia en Dion zullen morgen alles uit de kast moeten halen om de mensen thuis in te pakken. Voor het eerst stellen de punten van de jury niet meer mee tijdens de halve finales. Krijg nog het weer in het oosten vallen nog een paar stevige buien. Op andere plekken blijft het juist droog en is het de graad of twintig. Morgen een natte dag, dan is het ook een paar graden kouder. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast op de A5, hoofddorp Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de A10 staat 5 kilometer. En dat levert je 10 minuten vertraging op. Op de A10 zelf, de A10 West richting de A10 Noord. Tussen de afrit naar Haarlem en het knooppunt Koenplein. 10 minuten vertraging door Bergingswerk. Twee rijstroken zijn dicht. De N247 van Amsterdam naar Hoorn. Eerst tussen de aansluiting met de A10 en Broek en Waterland. 5 minuten vertraging. En verderop bij Monnickendam 10 minuten extra.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 ...naar de jaren 90 ...met uh, Jazz and the Plastic Population... ...en The Only Way Is Up. Nou, het buurtfeest... we uh, in het uh, vorige uur de primeur... Uh, ...hadden wij uh, net, uh, Benno. Ja. 27 mei om half zes... ...komt hij optreden Brace. Brace. En die kennen we natuurlijk allemaal nog wel... ...ook van uh, de beste zangers... Mooi, uh, mooi dat uh, Roy uh, die artiest heeft kunnen regelen. Dat Tug, ja, wij gaan weer naar het voetbal toe. Want ja, uh, ja ondanks dat het uh, in ondanks dat het uh, helemaal niet goed ging of gaat... gaan we toch weer even contact opnemen met uh, Jan. Want uh, hoe is het nou, Jan? Ah, het is heerlijk. Ik sta aan het zonnetje. Dus. Kijk, <laughs> ja. Het is heerlijk weer. Nou, dan gaat het goed met het weer. Maar uh, het voetbal... Dat is treurig. En ik, en ik moet eerlijk zeggen... voor de derde keer dat jij belt. En is het de derde doelpunt wat in die periode gescoord werd door, uh, door Zwartweer? Oh jee. We zijn, uh, in, inmiddels is de stand uh, 6-0. We kwamen uit de rust en uh, Jurjan Mans en Nuitje Christier waren vervangen door Kastje Vries en uh, Levens de Meijenbu. En we, we zagen wel dat het iets beter ging. Maar ja, hij valt toch aan de andere kant weer. En uh, zojuist weer een uitgespeelde bal. Je ziet dat de twee man van ons achterin echt hun best doen. En daarvoor lopen er gewoon vier man. Die lopen uit de neus te vreten. En Sadio uh, krijgt alle kansen om 6-0 te maken. Ja. Jeetje, 6-0 op dit moment. Ja. Dat is niet normaal. En, raar, en dan, eh, kom, ja, ja, dan doe je toch uh, die wissels, uh, zeg maar. En uh, ja, dan merk je dat het iets ja. beter gaat. Maar uh, toch uh, qua, qua doelpunten komt het er dan uh, weer niet uit. Kan je daar nog een oorzaak nee, van geven? Paar, we hebben een paar schamelijke kansjes gehad. Dan heb je ook geen geluk. Nou ja, Daan had er nog wel twee goede ballen uit. Maar in de rebound was er ook eentje die uh, er gewoon gescoord. En, en dat zeg ik. Er zijn er twee man van ons in de verdediging goed bezig. En vier lopen er uit hun neus te kijken. En dan uh, is de rebound die is voor de sluimere speler en niet voor ons. En dan kan hij, heb je alle vrijheid erin te schieten. Ja, nee, nou ja, klinkt uh, helemaal niet best. Hoe lang hebben we nog uh, te gaan daar in Hoorn? Uh, nog uh, een kwartier. Een kwartier nog. Nou, uh, Benno, wij komen zo meteen nog één uh, keer terug bij ja. Jan. Helemaal goed. En, dus, en, uh, over, ja, een, over een kwartiertje of zo. En uh, ja, dan en hopen goed. we toch dat we in ieder geval nog een doelpunt kunnen maken. Weet je wel, dan nee, heb je toch. Ik hoop het ook, uh, Rob. Ja. ja maar nou ja. Het ziet er niet eruit. Nee, zeker niet. Nou, je had het aan het begin al een beetje aangevoeld uh, dat dat uh, niet de wedstrijd van eerst uh, bij Zalvoort zou uh, gaan worden en vorige week ook al niet hè? dus uh, we zitten even in een hele negatieve spiraal we zitten in een heel diep dal ja. Nou ja. en het erg is dat je gewoon de, de plekken 19 en 11 die gaan echt uh, voor de Ja. dus uh, dan krijgen we dat ook nog ja. Ik heb je wel wat langer aan de telefoon, natuurlijk, tot en met juni. Maar, uh... <laughs> de, ja, ja. <laughs> de, is wel de, gezellig, joh. Ja, ja. ja, maar daar doen we het niet voor, uh, Jan. Nee, nee. nee. Nou ja, oké. Okay. Straks uh, komen we voor het slot nog even bij je terug. En dan uh, ja, eigenlijk krijg je nu van uh, Dancing with Tears in Your Eyes. Hè? En daar heeft UltraFox een hele mooie plaat van gemaakt. Die gaan we nu draaien. ook wel kent van de plaat Vienna. Dat is deze Ultra Fox met Dancing with Tears in My Eyes. 1 mei 1994. Toen gebeurde het... 29 jaar geleden alweer, Benno. Ja. Het, uh, do het dodelijke ongeval van uh, Ayton Senna. Uh, iedereen uh, weet zich uh, eigenlijk, uh, als je toen met autosport bezig was, ik in ieder geval wel. Ja, ik ook. Dat ja. uh, zeker nog wel uh, te herinneren. Hoe dat uh, allemaal gebeurd is daar uh, in Italië. Ja, Grand Prix van San Marino, daar gebeurde het allemaal. En het was. Uh, uh, Jeroen van Inkel, die, uh, het verhaal is dat hij uh, um, zo onder de indruk was... dat hij gelijk uh, s'nachts in de studio kroop. En hij heeft daar een uh, compilatie gemaakt. Een, een gesproken woord samen met de woorden van Olaf Mol. En dat heeft hij tot een... Uh, Tribute voor uh, tribute, je moet het goed zeggen. Um, gemaakt en daar gaan we nu naar luisteren. Zeker, zeker. En zo dadelijk komen we daar nog uh, op terug. Uiteraard uh, met de Pit Reports, met uh, Randall Lawson. Hier komt hij aan. Zondagmiddag, 1 mei 1994. De start van de Grand Prix op Imola San Marino. Na een heftige crash tussen Pedro Lamy en J.J. Leto komt de safety wagen in de race. Na zeven ronden kent de race een vliegende start. En even later, in de tamburello bocht is het raak. Het terren gaat erop. Ayrton Senna schiet eraf. Op een vol gaspositie gaat Ayrton Senna. Radeloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Mijn god,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 En uh, mooi gemaakt uh, door uh, Jeroen van Inkel. De tribute to item Senna, 1 mei 1994. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En zo komen we meteen bij de Pit Reports. Want uh, ja, uiteraard heeft uh, Randall Lawson dit ook uh, allemaal uh, uh, meegemaakt als uh, race, uh, racefan. Uh, Randall, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, ja. Een uh, afschuwelijk weekend was dat. Ja, uh, toen. dat was niet ja. het enige dodelijk ongeval, hè? Nou, het was helemaal een beetje een rampenweekend natuurlijk. Uh, als je ziet wat er allemaal gebeurd was. Het begon natuurlijk al met Ruiz op vrijdag met de training die vol de hek inging. ja. ja en, nee. uh, daarbij zijn pols... Uh, ik weet niet mensen of die brak, maar hij zat wel, nee, hij zat in het gips. Dus die brak zijn pols daarbij. Uh, ja, toen natuurlijk Ronald Ratzenberger. Een uh, groot talent uh, uit Oostenrijk, die uh, ja, ook uh, op een onverklaarbare manier afging. Ja, toen uh, ja, de, de grootste was natuurlijk wel het weekend die zondag, die, die dramatische zondag uh, met Air Senna. Ja, en ik kan me nog herinneren dat uh, toen de, de coureur waar je het net over had, uh, want die was die verongelukte toch ook dodelijk op, uh, op het circuit. Uh, die, ja, het was hard, ja, Ja, precies. De, ja. Ja, Ratzenberger. En, en ik uh, zie dat beeld nog zo vol. Dat uh, Senna die loopt uh, dus ergens in die Pitstraat en die kijkt naar de, uh, de beeldschermen en die ziet het ongeluk. En die gaat echt hoofdschuddend. En uh, toch onder de indruk loopt die verder. En dan 24 uur later overkomt dat hem zelf. Dat is Top, eigenlijk zelf. Ja, ja, gewoon ge een heel zwart weekend. Er gebeurt ja. veel meer. Hè. Er gingen ook banden het publiek in uh, tijdens uh, ongelukken tijdens de stad. Het was gewoon een van uh, een de manieren, uh, dat hele weekend, daar zat zo'n zo'n raar sluier omheen. Ja. Dat eigenlijk wat er ook gebeurde, alles ging fout. Ja. Ja, ja, ja, ja, het is ongelooflijk. Ja. Dat was eigenlijk helemaal niks wat niet goed ging, zeg maar. En de grote jongen natuurlijk, Ayrton Senna, ja, dat was natuurlijk wel uh, op ja. dat moment al, eigenlijk al een legende in de autosport. Hè. De verleen zeg maar, draaide toen eigenlijk een beetje, wat je nu hebt met een Max en Lewis, hè, ja. dat draaide toen de tijd natuurlijk om, om Ayrton heen. En, uh, ja, en uh, kijk, heel simpel, uh, je bent heel groot als je in je eigen land uh, drie dagen van nationale rouw wordt afgekondigd. Dus ja, zo groot ja. was Ayrton Senna dus, uh, ja, ja. in Brazilië. Exact. Kan je zeggen dat dit zeg, een van de, misschien het zwartste weekend van de Formule 1 was. Met twee dodelijke ongelukken in de, in de Formule 1 zelf. Ja, kijk, ja, kijk in de jaar 50 gebeurde het ook wel een en ander. Hè. Dus uh, ik weet niet of het de zwartste weekend is geweest. Het is wel een weekend dat natuurlijk ook wel vol op tv kwam. Je kijkt tegenwoordig ja. als er wat gebeurt. Dat hebben we ook natuurlijk met ProSjan gezien. gaan de camera uh, eigenlijk gelijk de andere kant op. En ja. ziet niks tot er eigenlijk iemand weet dat hij ze oké. Okay. Maar uh, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik zat naar tv te kijken en iedereen had zoiets: uh, wat is dit? En de helikopters die zaten gewoon boven het uh, verrak van de Senna met alle doktoren eromheen, het bloed op de grond, die zag gewoon alles. En dat is natuurlijk, uh, dat is wel gelukkig in deze tijd wel wat verbeterd, maar het werd, het kwam ook heel erg keihard gewoon de huiskamer in. Ja, ja. ja, ja. Uh, dat dat moment. Ja. En uh, het was eigenlijk gewoon ook hetzelfde de en dat kwam ook keihard de huiskamer in. Ja, ja. En uh, het is heel onder tijd. En we praten natuurlijk over 94 veiligheid. Ja, ja, ja. ja. Uh, ouders waren best wel serieus veilig, maar die zag toch de jongens wel best wel bloot in de cockpit te zitten en toestand dat soort dingen, je had geen helo, uh, ze zaten niet met allemaal uh, protectie rondom hun hoofd en dat soort dingen, nee. dus het zijn, uh, uh, het was wel een heel andere tijd van Formule 1 en ze waren wel op de goede weg, uh, met uh, toch wel heel sterke auto's. Ja kijk, in principe, uh, was de ophanging niet afgebroken bij Ayrton Senna? was er niet een gedeelte van de ophanging door zijn helm naar binnen gegaan, was hij misschien zo uitgestapt, we weten het ja. niet, maar... Ja. De, de, het, het was gewoon een hele tijd in de Formule 1. En eh, de, de, tegenwoordig zeggen we wel eens, die auto's zijn zo veilig geworden... als je, je van de Heifertoren naar beneden laat stuiten... dan stappen ze uit. Weet je? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja maar het blijft gewoon een gevaarlijke autosport. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. autosport het blijft, ja. Gevaarlijk. Ja, ja. Het blijft ja, ja. gevaarlijk. Nou, nou uh, dan nou, naar Miami. Uh, en uh, Ik lees net uh, vanochtend in de krant... Van, um, dat uh, de Formule 1 eigenlijk een bijprogramma is... bij het, uh, het weekend in uh, Miami. Dat, uh, dat klinkt bijna cynisch, <laughs> <hè>, toch? <laughs> nou, laat zo ze gaan Amerikanen houden voor een feestje. Hè? Ja, ja. Nee. Nou, dat... <laughs> en ik denk dat het ook wel, daar ook wel zo is. We, uh, oh ja. Oh, wordt er ook nog gereest? Ja, dat wordt er wordt wel gereast. Ja, ja, ja. Om sponsoren, toestand, dat soort dingen. Zo'n hele een keer hangt natuurlijk van sponsoren en bedrijven rondom elkaar vast. Uh, aan elkaar vast, zeg maar, omheen. Het is wel alleen daar natuurlijk wel extreem. Je, je, maakt, uh, je maakt een soort vijver uh, van blauwe verf. en je zet de bootjes in en dat soort dingen. En denk je, ja, jongens, wat is dit allemaal voor kermisattractie? Ja, ja maar ze, nou, ze hebben kom... twee, uh, twee zwembaden waar wel echt water in zit. Ja, als, oh ja als je erin duikt, is er geen water in, heb je een slecht dag. In. Ja, nee, dus, nee daar waren ze ja. lekker aan het dobberen. Ja. Ja, ja, ondertussen ja. ook die raceauto's, die gewoon nou, langskomen, nee. maar ze zijn aan het zwemmen. Maar dat nee, kan je andere dag ook. Geleden, een paar weken geleden kon je er echt dobberen hè, op het circuit. Ja. Ja, het, ja, ja, ja, ja, ja. Over het circuit heen, toen was er zoveel water gevallen. Nee, kijk, het is natuurlijk wel zo, als je kijkt naar het hele Formule 1-circus tegenwoordig, en um, we hebben natuurlijk zo gigantisch veel wedstrijden in een jaar, en het het moet allemaal maar van het ene momentje. Kijk, vorige, vorige week zaten we aan de ene kant nog in Europa en we zitten nu alweer aan de andere kant van de wereld. Dat moet allemaal maar verkast worden. En de, ja, het nieuwe Formule 1 management, die, die maakt er inderdaad meer show van. Hè? Ook met die sprintrace en uh, andere kwaliteiten. Ze willen er een show-entertainment-show van maken. Is dat goed? Ik weet het niet. Trekt dat mensen? Trekt dat sponsoren? Jazeker. En, ja, ja. Uh, en het gaat uiteindelijk, gaat het uiteindelijk in de familie allemaal om gewoon de centjes. Ja. En dan de dollartjes uh, denk ik het meest. Keiharde dollars. Keiharde dollars. En, ja. en dan moet gewoon, uh, het kost heel veel geld, maar er moet ook heel veel geld verdiend worden. En ja. de teams krijgen, de, profiteren, kijk, teams lopen wel te klagen, maar vergis je niet, ze profiteren daar ook van mee. Hè? Ja. Ze krijgen ja. aan het eind van het jaar best een dik checkje hè, van, uh, van, van de organisatie. Dus, um, ja, uh, is het slecht? Ik weet het niet. Uh, ik, ik, het belangrijkste vind ik uiteindelijk wat op die baan gebeurt. Op zondagmiddag vind ik het belangrijkste. Nou ja, precies. En da daar moet het gewoon gespeeld worden. En uh, uh, hoe dat, wat er nou allemaal omheen is. Ja, jongens, zo so biedt het. Maar het hoort er wel bij. Ja, um, uh, ja dat geld moet uh, terugkomen bij uh, Liberty Media, natuurlijk. Ja, Liberty Media is natuurlijk. Uh, dat is een consortium geweest uh, van natuurlijk een heleboel uh, bedrijven. Een heleboel mensen met heel veel geld erachter. Ja, die willen op een gegeven moment wel een revenue eruit hebben. Als ik ergens uh, 5 miljoen stop, wil ik er toch op een gegeven moment wel 5,1 terug hebben. Ja. <laughs> en uh, en uh, Ecclestone dat... heeft het niet voor Habbekrats weggedaan. Waarschijnlijk. Dus, nee, uh, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, uh, nee, nee die, die, dat Laten we zo zeggen. Ik denk uh, niet dat hij elke dag uh, bij de Aldi uh, boodschappen gaat doen. Dat is Ja, opbouwen. Hey, ja, de... Nou gaan we even naar, naar uh, gisteren toe. En, uh, ja. ja, dan houden we buiten stappen, houden we natuurlijk ook uh, Nick de Vries uh, in de gaten. En dan hopen we dat het uh, beter gaat. En dan uh, gebeurt het weer, hè? Ja ik, uh, ik -ma. Weet, ja, ik, ja, ik weet niet. Ik weet van niet uh, uh, Ik Nick niet. Ik zou eerlijk zeggen, ik vind Nick, ik, vind het prachtig twee rijden in de Formule 1. Maar ik denk dat de Formule 1 toch voor Nick nu uiteindelijk toch een beetje te, uh, ja, te zwaar is bevonden. Geen idee. Maar, uh, ik vind dat hij niet lekker in zijn vel zit. En uh, er gebeuren nu dingetjes. Ik denk van, dat is Nick onwaardig. Dat, dat die jongen die kan gewoon, weet ik, gewoon veel beter presteren. Okay. Kijk, de eerste waarvan je moet winnen is je teamgenoot. Ja. Ja. Dat is dit jaar nog niet gebeurd. Nee. En, uh, en dat ziet natuurlijk een team ook. En uh, daar word je ook onzekerder door. Dan ga je fouten maken. En dan gaan er gekke dingen gebeuren. Ja, uh, ik loop al hier een beetje te gillen. En uh, ook wel uh, van andere mensen die nog veel beter als mij in de Formule 1 zitten. Ik denk dat hij uh, de, de, uh, de zomerstop niet gaat overleven. Op deze okay, manier. Okay. Kan en, dat? En, uh, staat er bijvoorbeeld dat in zijn contract dan dat hij... Uh... Nou, laat zo zeggen. In de Formule 1 zijn contracten is hetzelfde als playpapier. Dus dat denk ik <lacht> even, even, uh, Geen verschil tussen. <lacht> <laughs> alles kan afgekocht worden, alles kan gedaan worden. Het maar is 40 pagina's. Minstens minst maar... niet waard. Ja, ja, ja. Het is 40 Met... pagina's, maar dat stelt niks voor. Hè. Nee, nee, dat stelt helemaal niks voor. In het formulier ja. uh, en contracten kan je nog zo waterdicht maken. Ik denk dat het uh, bijna gewoon playpapier is. En meer is het gewoon helemaal niet. Um, nee, er zijn, er zijn natuurlijk best wel wat dingetjes dat je zegt van. Uh, uh, er zullen best wel heel veel dingen in die contracten staan. Maar ja, Nick, uiteindelijk moet Nick het doen. Ja. Je, kan, je ja. kan er heel lang over kort ja. over Nick moet gewoon voor Turnal. Voor, voor, ja. En uh, als hij dan uh, tiende of elfde of twaalfde wordt, dat maakt allemaal niet meer uit. Als hij maar voor zijn ja. Ja, ja, ja. Want daar, daar, is hij, daar is hij binnen voor gehaald. Hè? Ze zeiden van hij is de verlosser van het team. Hij moet Tsunoda, met zijn ervaring Tsunoda, naar hoge, uh, dan, Ja, Ik weet echt, eerlijk e gezegd op het moment niet wat Tsunoda van ik moet leren. Dus... Um, het is een dingetje, het is een dingetje en, en vergeet ook niet dat Daakt natuurlijk uh, zijn grote protocée uh, van Stooster, de man die het toch hebben gehaald heeft, die gaat er ook bij natuurlijk eind van ook mee stoppen. Hmm. Ja, dan wordt het toch wel, volgend jaar wordt het toch wel, als je geen punten gaan komen en geen prestaties gaan komen, wordt het toch wel een heel zwaar dingetje denk ik voor meneer. Ja. ja, Nou zeggen mensen dat uh, Nick altijd een, een, beetje, een beetje langzaam op gang komt, nee, maar als je eenmaal op gang is, dat hij dan als een raket gaat. Ja, maar in de Formule 1, uh, op gang komen bestaat niet. Je doet het of je doet het niet. Ja. De, ja, je hebt het ook met de Mix Humor gezien. De grote naam. Ja, eh, ja. Dingen toestel eigenlijk. Die kwam, die kwam ook niet op gang. Ja, die kwam er Zeker, nou ja, in ieder geval hebben we wel Max die uh, wel lekker uh, gaat uh, gelukkig ja. uh, weer. Ja, nou ja, weet je, laten we bijna van een hiccup gezien wat vorige keer een week gebeurd is. <laughs> en, uh, nee, Max, heel Red Bull gaat natuurlijk op Tomek goed. En wat ik wel mooi vind dat iedereen nu al uh, uh, vergeet is. dat me, natuurlijk Mercedes ook jarenlang gewoon de boel uh, echt, maar ook de boel echt heeft gedomineerd. Ja, ja we krijgen nu een beetje de Red Bull-jaar als het zo uh, doorgaat, natuurlijk. Rennel, en, en uh, het is een, weer een Stratusik wie. Uh, maar dat is toch eigenlijk uh, uh, iets voor Perez om uh, daar goed op te scoren. Want die wordt eigenlijk de koning van een Circuit uh, genoemd. Uh. Perez. Ja. ja, maar Peres zit goed in zijn vel. Ja. En, uh, dat merk je nu aan alles. Uh, hoe die op circuit komt, uh, hoe die bezig is. Uh, uh, het, het wordt denk ik een beetje. Uh, zullen we maar houden? Ik, het zou, ik zou het trouwens prachtig vinden als het gaat gebeuren. Dat je uh, gewoon. Kijk, het is Red Bull en de rest doet gewoon niet mee. Klaar. Dat, dat kunnen we dit jaar nu gewoon nu al gaan zeggen. Ja. Uh, tijden in kwalificaties zeg maar niks. In de wedstrijd zie je gewoon dat ze het tempo niet kunnen volhouden. Dus dat is een hele korte discussie. Ik zou het prachtig vinden als we een jaar zoals. ...Lewis Hamilton met Nico Rosberg had. Twee, uh, toen domineerden ze ook de formule, maar die twee maakten elkaar wel gek. En ja. Rosberg kroop in, de, kroop in de hoofd van, uh, van Hamilton. En uh, ja, de, hij werd daardoor wereldkampioen. Ja, ja, maar ja. was wel daarna zo uitgeput dat hij ook gelijk niet zegt... ...ga ik nog nog, nog, nog een keertje doen. Dat ja. is ja, uh, ja, ik hoop eerlijk gezegd uh, dat Pers in het hoofd van Max gaat kuipen. Ja, ja, ja. Dan, dan krijgen we voor de autosport, kijk, dat is voor de Max-fans niet leuk, maar nee. dan krijgen we voor de autosport natuurlijk wel een mooie autosport. Ja, ja, ja zeker ja, weten, zeker ja, ja, ja. weten. Voor de fan, dan ja? krijgen we toch uh, twee, twee teamgenoten die elkaar het leven zuur gaan maken. En dan wil ik wel zien wat er binnen het boel gaat gebeuren. Hij ja. had het ja. wel een beetje met uh, Ricciardo altijd, hè? eigenlijk. Ja. Ja, maar toen was Max natuurlijk nog wel... eens zijn begin van zijn carrière. Ja, Max is, is nu wel... ja. Mensen vergeten, wat rijdt hij, 8, 9 jaar alweer? Ja, ja, dat gewoon. Vroeger, ja. als je 8, 9 jaar reed in de Formule 1... was je dan al uit, hè? Ja. was je al weg. Moeder was je een veteraan, wegwezen. Uh, en oké, ze, okay, ze start natuurlijk ook later... Uh, vroeger in de Formule 1. 26, 27 ging je erin, maar met 35 kon je vertrekken. Ja, ja uh, nog even uh, een... Even, uh, we moeten het kort houden trouwens, ja. want anders... Uh, oh, ja. is het uh, bijna, bijna 5 uur. Oh, yes. Nee, uh, nog even... Uh, uh, Kort uh, dingetje, Randall. Uh, we merken dat uh, de tijden dit jaar een stuk sneller zijn uh, op uh, dat circuit dan vorig jaar. Is daar uh, een uh, verklaring voor te geven? Nou, geen idee. Het, sowieso, is de technologie gaat in Formule 1 altijd harder. Dus uh, die auto's gaan sowieso elk jaar harder. Als ze niet tegengefloten worden door, door reglementen. Uh, misschien iets met de banden. Dat, dat de banden weer een iets ander compound hebben. Je weet het niet. Uh, het asfalt misschien hier en daar aangepast. Uh, dat zijn altijd hele kleine dingen die je soms voor tiende of zo'n secondes kunnen brengen. Uh, wat, wel, uh, wat je wel ziet op Tomik, dat, dat de Formule 1 op Tomik een klap hadder gehad als vorig jaar. Ja. Dus uh, ergens hebben al die techneuten hebben weer wat gevonden. <laughs> waardoor ze toch weer harder gaan. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik mooi. Dat het zo hoort voor mijn te zijn. Elk jaar moet het een stukje harder. <laughs> <Of>, uh, <laughs> Waar houdt het dan op? <laughs> nou, dat moet, dat moet niet ophouden. Want kijk, uiteindelijk komt er wel weer een nieuw reglementje. Waardoor we, als ze weer langzamer gaan, oh, ja, ja, ja. Opnieuw, opnieuw beginnen. Ja. Dat kijk, als je echt gaat kijken naar de Turbo-Tijdperk met de dingen van 1500 pk. Als dat door is gegaan, nou, dan waren het nu raketten geweest. En, die waren er ook niet meer omgekomen. Ja, ja, ja precies. Waar dus, ja, ja, ja, ja. <laughs> zitten we nou ongeveer op? Op 340 km per uur, zoiets toch? Ja, ja. Dus, dat, hey, hey, probeer eens even na naast te lopen. Dat gaat niet lukken, hè? Dat is <laughs> top, <hoor. laughs> ik, zou ik reed met mijn Formule 3 op Power IK een beetje rond de 230, 235 in zijn zeepkist is dat heel erg hard, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dus, um, uh, nee, nee, dit uh, ga ik niet doen. <laughs> nee, heel verstandig stoffig Nee, en het zit ook niet echt comfortabel, zo'n uh, Formule 1 auto. Ja, eh. jawel, jawel. Die, die auto is om hun heen gebouwd. Dus die, uh, die, die uh, weet je, ze voelen, uh, als ze over een bronvlieg heen rijden, voelen ze dat. Maar ze zitten wel heel simpel, ze zitten wel echt heel lekker comfortabel in hun stoeltje, hoor. Okay. Dat komt op. Zeker, nou, zo meteen om half zeven hebben we de derde vrije training. En dan om tien uur gaan we kwalificeren natuurlijk. Hey, met een borreltje erbij in plaats van een bord eten. is ook goed. Ja, ja dat gaan doei. we zeker doen. <laughs> okay. Renold, dankjewel. En tot volgende week en een ja, hele fijne week, weekend. Uh, vanuit Duitsland, Osjesleben, zit ik op het screen. Geweldig. Gaan, dus, gaan we je bellen. Oké, okay, okay. fijn reis. Oké. Okay, uh, hoi, hoi. En we gaan naar uh, Miami yeah, toe uh, yeah, met deze uh, plaats. Yeah, uh, yeah, ja, me. is je weer hè. Ja, ja. Wil <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, uh Here I am in the place where I come let go In Miami, the bass and the sunset low Every day like a Mardi Gras Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, Can I mean, y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I could spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. When the, the, nice. the, the, the heat is on all night on the beach to the breaking door. Welcome to my room. been here all night. Bouncing in the club with the heat is on all night on the beach to the breaking door. I'm going to Miami.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 Anywhere you go, yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to bleed to feel. Miami, where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to my hometown.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 surprise in club is. Nou je zei het net heel goed, Benno, ja, het feest eromheen in Miami. Ook tijdens dit Grand Prix weekend is het natuurlijk gigantisch, hè? Want, Blijkbaar. Ja, je moet zien en gezien worden, is het daar. Oké, oké, Ja, belangrijk. Als je in Miami bent, dan kan je een mooi feestje bouwen, Jan. Maar niet als je in de oren bent, volgens mij. Zeker niet als je in de oren bent. Nee, want de wedstrijd is waarschijnlijk het einde. Want Ruti wil gelijk weg. We zijn gelijk weggereden. Ja, dat dacht ik al. Jeetje, wat een ellende. Is er nog meer gescoord? Of heb je toch nog een klein beetje goed nieuws? Nee, ik heb totaal geen goed nieuws. Het is, uh, het is gewoon 8-0 geworden. In de laatste minuten kregen ze nog een penalty tegen, en nou. uh, die gingen feilloos in, dus, uh, Maar uh, uh, we hebben vandaag een heel zwak ss Zandvoort gezien. Heel veel jongens die gewoon met, het, met de petten naar gooien. en dat is echt jammer. Ja. ja. ja. Nou ja, het klinkt uh, niet best. Volgende week uh, weer uh, betere tijden. Volgende week, het is uh, DVVA thuis toch? Ik weet het even niet. Uh, ik zal even kijken. Dus nou ja, in ieder geval uh, moeten we volgende week uh, flink aan de bak. Zo uh, thuis zijn uh, waarschijnlijk, hè? neem ik aan. Het is, het is volgende week thuis en we moeten echt, echt aan de bak. Want we staan nu vast op de negende plek. En wat ik net zei: de, de plekken 9, 10 en 11, die laten je straks naak op de voetballen. Dus we uh, zijn we tot de juni bezig. DVVA volgende week uh, om half drie. Nou Jan, dankjewel voor uh, dit moment. Lekker uh, Grand Prix kijken zometeen. Ja, dat gaan we zeker doen. De kwalificatie dan hè, hebben we het over. Hè? Ja. Met een drankje erbij en een hapje. Gezellig. Ja, nou, helemaal goed. Dankjewel hè, voor je bijdrage. Tot volgende week Jan. Tot volgende week. Hoi, hoi. hoi.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 je dan uh, mindful uh, moet gaan wandelen als je dit gevoel hebt. Uh, dat, denk Benno. Ook, ja. Ja, dat denk ik Why ook, ja. ze does al always rain on me, hoor. Oh? De mm. Travis, een lekkere gauw houden. Het is zaterdagmiddag half vijf geweest. Ja. Wat hebben we voor dieren uh, van het uh, dierenthuis? Ja, we gaan uh, weer dus naar uh, Zandvoort Nieuw-Noord. Want daar staat het dierenthuis uh, Kennenbeland aan uh, Keesomstraat nummer 5 En daar zit Pukkie. Um, Pukkie is een, uh, een nieuwe hond in het dierenthuis. Uh, het is een boerenfox van 9,5 jaar jaar oud en er was geen tijd meer voor Pucky euh, door zijn vorige eigenaar, dus vandaar dat hij in het asiel is terechtgekomen. Het is een vriendelijke snuiter, naar mensen in ieder geval, en hij is wel een beetje zenuwachtig zo af en toe, en, maar heeft hij je leren kennen, dan is hij gek op knuffelen aan kinderen is hij gewend en daar is hij heel lief voor. Een uh, huis met kinderen is dus uh, goed mogelijk, um, mits het natuurlijk goed begeleid wordt. Met andere honden kan hij het heel goed vinden. En teefjes vindt hij ook heel leuk. Je snapt, Pucky is een mannetjeshond. Um, maar wel gecastreerd. Uh, ik ben een echte gentleman, zo wordt er geschreven. Oké, okay, dan hebben we het nog even in zijn contact naar de dames. Uh, loslopen, dat uh, lukt helaas niet. Dus uh, hij zoekt mensen die het niet in erg vinden om hem aangeleind te laten... Uh, aan de riem loopt hij wel netjes mee en soms is hij iets te enthousiast in zijn tempo. Nou is Pucky niet een al te grote hond, dus je kunt waarschijnlijk qua kracht wel de bars. Hij is gewend om alleen thuis te blijven voor een paar uur en uh, hij is ook netjes zindelijk... en kent de huisregels, uh, commando's voert hij ook goed uit voor in ieder geval een lekker brokje samen lekker aan de gang gaan. Dat vindt hij fantastisch en hij is erg actief, eh, ondanks de leeftijd 9,5 en leergierig. Dus dan gaan we even afwinken. Kan bij kinderen, kan bij andere honden. Eh, zeer goed met teefjes en gecastreerde reuen. Dat eh, kan niet bij katten. Heeft geen speciale verzorging nodig. Is gecastreerd. Kan alleen thuis blijven, kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Commando's is zinnelijk. En uh, Pucky is waakzaam. Dus dat is. En het is een pucky. het is een pucky. Het is een niet al te grote hond. tussen de 30 en 50 centimeter schofthoogte. Dus dat is netjes. Dus ik zou zeggen, uh, heb je interessant, uh, interesse voor Pucky? naar Dieren thuis land aan de Kees op Straat. Uh, of via. Uh, of Facebook natuurlijk, of internet... dan kan je een afspraak maken... want er is tegenwoordig een kleine procedure voor. Nou, je merkt het. We lopen al behoorlijk uit op schema. Druk, druk, druk vandaag. Ja, ja, altijd. En normaal wel. neem ik altijd heel veel vernieuw mee om ja, te draaien. Ja, daar kom je niet te goed aan toe. Die he, ben nee. ik niet echt aan toegekomen gekomen nee, nee. vandaag. Nou, ja, maar, maar dat maken we volgende week wel weer goed. Zo zo. Maar ik heb er toch nog wel een paar gevonden, hoor. Nou, in ieder geval kan ik deze draaien. Een 12 inch van Culture Club. En het is een uh, mix tussen twee platen. It's a Miracle en Miss Me Blind. Hier komt hij aan, de 12 Inch. Nee. Show your Het is een wonder dat ik toch nog kniel uh, heb kunnen draaien beno. Heerlijk. Heerlijk, want uh, net hadden we het dier van de week weer een uh, mooie, mooi dier. Dus daarvoor uh, kun je het kunnen met dieren thuis gaan. En, uh, verder hebben we ook nog uh, de, de inhaken dagen, hè? want uh, er ja. zijn er wel weer een paar. Ja, er zijn een, een, een heleboel zelfs, maar ik ga, uh, ik ga ze niet allemaal meer opnoemen. Zoals maandag geen sokkerdag. Ik bedoel, uh, waar hebben we het over? Het is maandag trouwens, internationale dag voor het Rode Kruis. En dat is... Uh, Precies 8 mei is de geboortedarum van de oprichter van het Rode Kruis, Harry Dunant. Er zijn hele schepen naar hem vernoemd. Dinsdag is het Europa-dag, maar het is ook Europese dag van de beroerte. En dat vind ik wel even heel belangrijk om te vermelden. Uh, wat de uh, uh, symptomen zijn voor een beroerte. En wat je vooral moet doen, uh, dat is dus een scheve mondhoek. Uh, uh, Mondhoek hangt plotseling naar beneden. Vanwarde spraak van uh, helemaal niet kunnen praten... tot een um, beetje kunnen praten. En een halfzijdige verlamming. Dus een lamme arm en, en of been. Dat kan ook nog... En Rob, wat doen we dan als we een. Uh, iemand... 1-1-2. Precies, 1 2 Ik hoorde afgelopen week ook een. een, een, een, een ja, ik noem maar een casus. Een verhaal van een man. die zijn vrouw aantrof. ochtends vroeg met een beroerte. Nou, gelijk 1 2 gebeld. En deze mevrouw is er eigenlijk weer helemaal goed bovenop gekomen. Maar het is wel heel belangrijk dat er zo snel mogelijk gebeld wordt. en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaat. En dat is. Uh, omdat ze er dan wat aan kunnen doen. En, want je kan ook goed van herstellen. Ja, is het toch ook zo dat je meestal nog een uh, tweede erachteraan krijgt? Of iets nee, dat dergelijks? hoeft niet. Nee, nee. Als je goed wordt ingesteld op medicatie, dan, uh, dan kan het daarbij blijven. Het volgt natuurlijk wel een uh, zwaar revalidatietraject. Maar je kan er echt uh, helemaal... Deze mevrouw bijvoorbeeld ook, hè? die kreeg uh, antistolling ingespoten. En die, het, uh, die halfzijdige vlamming, die verdween gewoon... Uh, per minuut. Wow, ja, dat, is ja, ja, dat is En dat is een enorm verschil in kwaliteit van leven. En daar wil ik altijd graag op uh, de nadruk op leggen. Dan 11 mei, dat is het begin van de IJsheiligen. Daar zijn hele boeken over geschreven, maar het belangrijkste voor ons hier is dat IJ IJsheiligen duidt het moment aan waar de, van de, de meeste nachtvorst en gevaar voor de planten voorbij is. En dat is het, uh, het grote zijn zi seizoen begint dan weer. En weet je wat ook zo lekker is, donderdag? Eet wat je wil dag Fred. Je kan gewoon alles eten. <laughs> gewoon helemaal. Ja ja ja. Je kan gewoon alles wat je eet. Ja, dat is toch geweldig. Frik -het, frik -het, frik -het, ja ja ja. Precies. Ja, ja, ja. Weet je wat we vandaag uh, of althans, dat ja. staat er voor uh, vandaag? Internationaal anti-diët dag. Ja. Is, oh, dus uh, we kunnen bekomst. ook naar de patatboeren vanavond? Ja, ja, ja hoor, dat mag allemaal vandaag. En, uh, en dat is eigenlijk uh, dat is in 1992 ingesteld, die anti dag. En dat als een reactie op een zelfmoord van een 15-jarig meisje... omdat ze er niet meer tegen kon dat ze zo dik was en gewicht en de obsessie om slang te zijn en neemt een grote plaats in bij heel veel mensen. Vandaar de internationale zelfs anti-dieetdag. Kijk eens dus, uh, naar een andere dag uh, ja, die is speciaal voor fretten uh, eigenlijk. De dag van de trekvogel. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? <lacht> <lacht> zeg zit. Nou, wat ga je doen straks in je programma? Uh, we gaan uh, ja, vandaag eventjes uh, bellen. De, degene die langs zou komen vandaag, die uh, kreeg uh, onverwachts een uh, optreden. Oké, okay. ja dat kan. dus uh, Nou ja, dan gaan we hem bellen. ja uh, Mike van der Linden heet hij. En uh, zijn uh, nieuwe single Dit is pas geluk. Uh, Gerrit Vos gaan we ook nog eventjes bellen over zijn nieuwe single Jij krijgt die tranen niet cadeau. Oh. Dus ja, wat, ik uh, weet niet, ik waar waar, niet. waar dat over gaat. Nee, dat nee, nee. nee <laughs> ik, dat gaan we in ieder geval uh, horen. Dat gaan we horen worden? ja uh, Jan de Jonge gaan we bellen over de nieuwe single. Ik leef met wat je achterliet. Uh, ja, dat is dan een, een cover van uh, Ko Zalbers natuurlijk. Maar Fred, even om je in de reden vallen. Ik zie ook singles met Meiden in Bikini. Uh, meiden in Bikini. Dan vond ik dat nog wel uh, meevallen. Uh, te veel en te vaak. Uh, zag ik van Ingrid in de zomerzon. En ik zag nog een hele rare iets met worteltjes. En, uh, ja, die artiesten hebben af en toe wel hele vreemde titels. Daarom heb ik ze er ook eventjes uitgelaten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar goed, uh, in ieder geval uh, lekker vol programma denk ik. Met, uh, veel, uh, met een paar belletjes ertussen. Dat is toch ja, altijd leuk. Een en uh, verzoekplaatjes inderdaad. Oh ja, verzoekplaatjes. dat uh, ja, doen we ook nog. Ja. Verzoekplaatjes in de tweede uur. En uh, ja, daar kunnen ze voor uh, naar Zfmartiesten.nl. En dan Heb je jij het, rechts, het gehoord? Zfmartiesten.nl. Ja, ik, ik zit al. Uh, en dan moet je een e-mail sturen of uh, hoe werkt dat? Ja, dan uh, klik je gewoon op het uh, vinkje. En dan uh, kom je automatisch uh, bij het vakje terecht om alles in te vullen. En dat is uh, makkelijk. En dat ja. wordt er heel vaak gedaan, hè? Geloof ik? Uh, regelmatig. Regelmatig, ja. ja. En soms ook de raarste platen, maar goed. Daar weten we altijd wel een oplossing voor, toch? Ja, zo is het. Zeker. We draaien gewoon de roze wortel. Helemaal mooi. We hadden het net trouwens met Roos van Buring over 27 mei. Want dan zitten wij in de studio en dan sturen we Benno even naar buiten. Ja, Dus tussen 2 en 5 hebben we eindelijk even de cent voor ons. En dan houdt hij zijn mond. Dat is niet helemaal waar. Nee, wij halen hem ook in de uitzending natuurlijk. Maar wat gaan wij doen in de studio? Is er al wat over bekend? Ja, we krijgen bezoek. Uh, om uh, drie uur, van drie tot vier hebben we Mr. Martin. Oké. Okay. Dat is een nieuwe artiest, een nieuwe opkomende artiest, singer-songwriter. Uh, om twee uur hadden we ook nog iemand, maar dat weet ik even, agenda niet uit mijn hoofd helemaal. Maar dat was okay. ook in ieder geval uh, live artiest. Ja. Ja. Uh, het is oh, die in ieder gaat ook live uh, wat, wat Ja, uh, ja, ja, ja. Een, een dame die, die inderdaad ook uh, uh, muziek speelt op de ukulele. Oh, leuk. Een instrument dus, uh, wat niet uh, veel meer gebruikt wordt. Nee, klopt. Nee. Ja, dus die uh, heeft een single uitgebracht. en uh, Die komt dan hier de met een motor. Ja, ja, ja, ja. Lekker meekijken op ja. zfm-live.nl Zo is dat. Zo ja. dadelijk ook trouwens bij uh, Entertainment for You... En er zit het voor ons uh, op, uh, Benno. Ja, wij, uh, wij mogen weer naar buiten. Wij mogen weer naar buiten. Anti-dieet dag. Dus, ja, Ik zou voorzeggen tegen het plein, uh, ik kom eraan. Ja, weet je ja. dus, uh, nee, en nee. Uh, ja, volgende week dan uh, zijn we er weer. Ja, gewoon een normale uitzending. Ja, gewoon nou, een gewoon normaal, nou, normaal. Dat uh, is normaal bij ons. Dit maar was recht. ook een normale uitzending, ja, toch? behalve <lacht> voetbal, dat was uh, niet normaal. Nee, dat was niet normaal. Nee. Oh. Daar hebben we het maar niet meer over. Nee, wat nee. een drama, Goed zo. Nou, Fred, veel succes ja, vanmiddag. En uh, wij gaan lekker naar huis en we gaan lekker naar Fred luisteren. En uh, we wensen jullie verder een heel fijn weekend. Oké, okay, tot volgende week. Dag. Dag, ja, dag. Daar waar naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen.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 Niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, je bent smidraan in het waard. Je krijgt niet langer niet van mijn gezicht, van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 Soms voor de gek van de drie, zo van granen, die gun ik jou niet. Ja, zover la ritme ja, la la ja, la ja, ja, la